Jouar Radio, Jouar Radio. luisteraartjes uh, oh jee um, ja het geluid uh, bij mij klinkt in ieder geval niet zo lekker ik, ik weet niet hoe het in de opname zit maar uh, uh, het klinkt niet lekker in ieder geval dan hoor ik weer links dan weer rechts Dan wordt er een beetje uh... nou ja ik heb de muziek even naar de achtergrond dat was uh... Golden Hour van Broke for Free, maar ik hoor achtergrondgeluiden, kan je even stoppen Jacco? Even stoppen met tikken. Jezus Christus, het gaat niet goed. Dan is hij weer te hard, dan weer te zacht, ik word een beetje gestoord van dat... Nou nee, ja, ik is... wil bijna iets zeggen, maar laat maar zitten. Nee, mijn geluid is niet zo goed hier. Ik denk de opname wel, maar ik zelf voor alles niet goed. Dan is het weer weg en dan komt het weer terug. Gaat niet goed. Ja het is allemaal live opgenomen zonder knip en plakwerk. Dus uh, ja, uh, dan geeft hij weer aan batterij leeg terwijl die op de stroomnet staat, dat kleren ding. Maar het klinkt dan weer veel te hard en dan weer veel te zacht. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Ja, nou hoor ik me helemaal niet meer. En de muziek al ook niet meer. Nou, dit uh, is niet goed. Ik, uh, ik weet niet of ik nou door of niet. Twijfel, ja. Ik hoor wel wat, maar dan moet ik alles keihard aanzetten. Ik word er zo stront ziek van. En altijd. Eh, er is altijd wel wat hier. Maar goed. Zo eh, dan. Zou je microfoon helemaal open of zo? Ik hoor alles op de achtergrond, man. Ik heb mijn microfoon. Ik draai voor de ik ben Dat even de, de muziek even weggedraaid. Alles klinkt keihard en dan weer zacht. kan ook aan mij liggen hoor. Ik weet niet, nou hoor ik weer helemaal niks. Ik kan mijn microfoon wel even een stuk zachter zetten. Ja, maar het kan ook aan mijn mengtafel liggen. Er gaat van alles fout hier. Nou, ik doe het heel slecht op dit moment. Ik wil alles kraken en doen. en uh, Ja... Maar goed dat het geen live uitzending is. Want als ik... Eh, ik kan nogal vloeken. En dan kan ik erin knippen. <laughs> dat is het voordeel met podcasts, hè? Ja, Ik gooi er wel eens de meest gruwelijke dingen uit. Ik ga niet zeggen wat. Maar het klinkt niet zo best hier al. Ik ben in staat om... Eh, ja Mijn volumeknop van mijn mengtafel Die heeft geen invloed op de opname. Die zat helemaal open. Anders hoor ik niks. Nou, dat is niet goed. Hè? Dat is niet goed. Ik denk dat ik toe ben aan een nieuwe mengtafel, want ik heb deze ook alweer een taartje. En repareren en schuimmaken dat allemaal geen zin, dat kost vaak nog duurder als, als, als dat je een nieuwe koopt. Dus ik kan me nog herinneren, vroeger had ik eens een keer een versterker laten repareren. Daar praat ik over, uh, nou, ergens begin jaren 80 of zo. Nou jongen, daar kon ik twee versterkers van kopen. In die titel en nou zie ik dat mijn dingen ook is uitgevallen. En, uh, oh, wacht eens even. Ik weet niet of dat het is. Nee, die is het ook niet. Ja, nou nog maar een keer proberen. Want mijn... Uh, ja, nou doet hij het weer. Ik had vergeten de stekker erin te doen. en uh, Met die ene dinges. En ja, de accu was bijna leeg. Ik snap het niet, want ik heb hem de vorige keer ook gebruikt. Maar ja, goed. Maar ja, ik heb ook heel lang stilgestaan. Hè? Dus nou uh, accu gaat eenmaal leeg. Hè? Als je een uh, laptop uh, lang niet gebruikt. Dan gaat toch de accu leeg. En dan hoor ik mezelf weer niet. Oh, ik krijg er de, een ongeneeslijke terminale ziekte van. Echt. Als het zou dan kap ik daarmee hoor, want uh, mm -hmm. ik word er nou een beetje overspannen van. Het vind ik zo irritant, altijd is er weer wat als ik met iets, uh, je zal me misschien hebben horen schelden in mezelf. Maar dat is een teken dat er iets niet goed gaat. <lacht> Langs gaan zorgen dat gelukkig niet. Weet je wat anders proberen we morgenavond? Ja, um, laat me ja, beter, morgen, ja. Ja. Ja. doe dat morgen dan maar. Kun je morgenmiddag een beetje pilen? Ja, morgenmiddag kan ik niet. Alleen s'avonds. Of anders volgende ja. week, kan ook. Want ik word hier een beetje misselijk van, van dat kleren ding. Dus uh, gaat, is niet leuk zo. Ik denk dat uh, mensen op een gegeven moment uh, computer uitgouden als ze dit allemaal horen. Denk <laughs> denken ze, nou wat is, zijn dat voor een zelde uh, amateurs. <laughs> zijn er ook ja, wel, goed. maar we begrijp wel wat ik bedoel is goed joh, dan ga je koffie zetten van Martine en dan doe je het. We uh, een stiekje mag maar Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Hé, hey, goedjes. Goedjes. Goedenavond nog, Hoi. Nou, dat was een korte podcast, maar we gaan het uh, morgen weer proberen. Lukt het niet, dan, uh, ja, dan, weet ik, dan moet ik maar een andere mengtafel kopen, want dat ding is niet, uh, niet uh, meer. Uh, niet goed meer, denk ik. Ja, joh, als het een eentje was uit de jaren 70 of 80, had ik er nog 12, 13 jaar mee kunnen doen, of misschien nog langer. Maar die moderne rot zijn van tegenwoordig. Ik geloof dat ik al, ding 6, zes of zeven jaar heb. En hij is nou al versleten. Hij kraakt aan alle kanten. Nou, een dag is dat dan de koptelefoon lag. Toen had ik hem een keer op mijn versterker aangesloten. En die koptelefoon dateert uit 87. Nou. In mijn versterker, niks aan de hand. Allebei de kanalen doen het. Maar die mengtafel doet al een tijdje niet lekker meer. Qua uitgang, qua mijn koptelefoon dan. En nu doet hij het alweer. En dan is alles weer te hard of te zacht. Ik ga ermee stoppen, mensen. Morgen gaan we verder met de podcast. Uh, zondag 24 september. En dan wordt het... Uh, ja, ongeveer rond dezelfde taart uh, geplaatst. Oké, okay. mensen, sorry. voor, <laughs> Maar jullie mogen ook horen als het een keer fout gaat. Dus mensen, tot morgen, tot zondagavond 24 september. Ongeveer ook rond 11 uur. Oké, okay. dit was Japi. Doei.